7 uur, het NOS-journaal, door Megens. Obama wil Gaddafi niet met geweld verdrijven. Identificeren doden in Japan verloopt moeizaam. En storing landelijk netwerk opgelost, zegt T-Mobile. De Verenigde Staten zijn er niet op uit om de Libische leider Gaddafi met geweld te verdrijven. In een tv-toespraak zei president Obama dat breder militair ingrijpen een kostbare fout zou zijn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 kabinet schrijft dat de training van Afghaanse politiemensen in Kunduz niet eerder dan begin volgend jaar van start gaat. Afhankelijk was het de bedoeling dat Nederlandse politietrainers al dit voorjaar aan de slag zouden gaan in het noorden van Afghanistan. Voor de steun van een kamermeerderheid voor de missie is het kabinet afhankelijk van D66, de ChristenUnie en GroenLinks. D66 leider Pechtold is vooralsnog tevreden.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 De Fransman beklom al tientallen hoge gebouwen, waaronder de Eiffeltoren, de Opera House in Sydney en de Petronas Towers in Kuala Lumpur. Meestal maakt hij daarbij alleen gebruik van zijn blote handen. Hij is verschillende keren gearresteerd bij het beklimmen van gebouwen. Het weer lokaal mistbanken, het wordt vrij zonnig. De middagtemperatuur ligt tussen de 10 graden in het noorden en 15 in het zuiden. Morgen meer bewolking en smiddag kans op lichte regen. A en de B, verkeersinformatie. In Flevoland, Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland... komt nog plaatselijk dichte mist voor. En er staan twaalf files, zo'n 40 kilometer, bij elkaar opgeteld. Ik pik de wat langere eruit. Dat is de A4 richting Amsterdam, tussen Leidschendam en Zoete rijndijk 6. En op de A7 horen Zaandam, tussen en Noord en Weidewormer 5 kilometer...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 NOS Radio in journaal Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. We zijn gisteren voor het eerst in actie gekomen boven Libië. De commandant van de Nederlandse F-16... vertelt straks bij ons hoe die dag verlopen is. Maar eerst maar eens naar het nieuws op de grond. De hoop op de overwinning onder de Libische opstandelingen lijkt groter dan ooit. Vanuit het oosten, dat al lang niet meer van Gaddafi was... rukken ze nu ook steeds verder op naar het westen. In het oosten, nog in Benghazi, zit verslaggever Lex Rundekamp. Lex, hoe was de afgelopen nacht? Nou, voor het eerst heb ik geen enkele uh, mitrailleur salvo gehoord. Uh, de afgelopen twee dagen hebben mensen namelijk hier permanent... de hele overwinning op Gaddafi al gevierd. Hoewel die natuurlijk nog geen feit is, maar in hun hoofd is die dat wel... Uh, dus ik heb het is vanaf in de stad Benghazi was het heel rustig. En um, weet je hoe het um, wat dat betreft op dit moment gaat met uh, de opstandelingen? Want daar is mm, veel onduidelijkheid over. Hoe ver ze nou opgerukt zijn? Ja, dat was gisteren. Dat was een wat altijd verwarrende dag. Uh, eerst waren de berichten dat ze de stad al helemaal in, in onder controle hadden. Dat werd later afgeslakt. Naar. Ze zijn in het centrum geweest. Maar ze vertrouwden de zaak niet omdat er zo weinig weerstand was en ze waren bang voor hinderlagen en zijn toen weer teruggegaan naar de randen van de stad. Een bericht van de Nationale Raad hier, de militaire ja, lastig met de verbinding. Lex. Ja, uh, van de stad. Lex, we hebben je antwoord niet helemaal meegekregen. Kun je nog een stukje herhalen? Ik vrees dat hij weg is. Dat we dat niet ja, meer achter... Ja, dit, dit is heel slecht. Ja. Uh, ik hoor jullie weg. Nee, nee dat gaan we niet meer redden. We gaan proberen hem uh, nogmaals te bellen. Als dat lukt, dan uh, gaat u dat natuurlijk ongetwijfeld horen. Lex Runderkamp. dus vanuit Benghazi. Verbindingen blijven slecht. Wij gaan naar Kunduz. Niet dit voorjaar, maar pas in 2012... zal een begin worden gemaakt met de Nederlandse trainingsmissie daar. Schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. De oppositie eist eind januari ze, nog harde garanties... van de Afghaanse autoriteiten over de inzet van de agenten. Verslaggever Wilco Boom over wat er ook alweer was afgesproken. De trainingsmissie moest civiel zijn. Het mocht zeker geen vechtmissie worden. En Afghaanse agenten die door ons worden opgeleid... mogen niet als soldaat worden gebruikt. En de opleiding moest beter en dus langer van zes naar acht weken. Premier Rutte beloofde het allemaal. Ja, ik sta daar persoonlijk garant voor. Ik ben minister-president. Dit is een missie die ik ook wil, waarvan mijn collega's gezegd hebben uh, die willen. We. Daar sta ik garant voor. Ik sta garant voor die afspraken die we gemaakt hebben. Ik sta er garant voor dat ik eerlijk tegen u zal zeggen als de dingen niet goed gaan... en ook als dat gevolgen zal hebben. Ik sta garant voor de afspraken die de afgelopen 48 uur... waar ik natuurlijk achter de schermen intensief hebben betrokken was. Die ministers, in het algemeen overleg, hebben bedongen, waar De Kamer heeft bedongen bij de ministers. Die afspraken sta ik ook garant voor. antwoord is ja. Maar uit de brief die het kabinet gisteren stuurde... blijkt dat het allemaal knap lastig is. Zo heeft de Afghaanse regering wel beloofd... dat agenten niet als soldaat worden ingezet. Maar hier zijn nog nadere afspraken voor nodig... met de gouverneur van Kunduz. En andere landen waarmee Nederland samenwerkt... zien niks in een langere politieopleiding. Dus dat wil het kabinet alleen gaan doen. Volgens de grootste oppositiepartij, de PvdA... komt er in de praktijk niks van terecht. Frans Timmermans. Het kabinet schermt met een verklaring, schriftelijke verklaring... van de minister van Binnenlandse Zaken van Afghanistan. Maar deze minister zegt alleen maar... dat de politie zich aan de wet- en de regelgeving zal houden. Ja, nogal wie dus, dat doet de politie in Nederland uh, ook. Alleen, hij kan dat niet afdwingen. Dus... Ik ga er vanuit dat die politie precies uh, zo zal worden ingezet zoals die vandaag ook wordt ingezet. En dat is toch echt uh, als frontsoldaten in de strijd tegen de Taliban. Het is weer die papieren Haagse werkelijkheid die nog eens breed wordt uitgemeten. Maar in de praktijk in Afghanistan verandert helemaal niks. De steun van de ChristenUnie, van D66 en van GroenLinks is voor het kabinet dus cruciaal... omdat er anders geen meerderheid is in de Tweede Kamer. Johan Voordewind van de ChristenUnie is nog niet overtuigd dat het kabinet zijn garanties waarmaakt. Er zijn wat ons betreft nog grote zorgen over de onveiligheid in de Koenhoes-provincie. De politiecommandant is om het leven gebracht. De vraag daaraan gekoppeld is natuurlijk of onze mensen die daar gaan trainen ook daadwerkelijk de poort uit kunnen. Er is onduidelijkheid over het verlengen van de opleiding, de basisopleiding, van zes naar acht weken. Of dat inderdaad door de NAVO en door de EU heen komt. En er is grote onduidelijkheid wat er nu precies gebeurt... met de recruten die buiten de provincie Koenloes aan het werk moeten. D66-fractievoorzitter Pechtold is wel overtuigd. Hij heeft er vertrouwen in dat het goed komt. Ik ben vooral heel blij met het realisme van deze tussenstand van het kabinet. Uh, men doet niet alsof alles al geregeld kan zijn. Dan was mijn wantrouwen op de, dit moment groot geweest. En men geeft zelf aan... Misschien moeten we iets later uh, beginnen met, met de echte start van de opleidingen. Nou, liever zo'n bericht dan dat men denkt... ach, we hebben gezegd, we beginnen al snel, laten we het maar doen... want anders uh, denkt de Kamer dat we weer afwijken. D66 is voor, de ChristenUnie aarzelt, de grote vraag is... wat vindt GroenLinks? Die partij hult zich in stilzwijgen en houdt de spanning er nog even in. Vandaag wil de fractie eerst intern overleggen. Onze correspondent in Frankrijk heeft straks een smeuig verhaal. Brandweermannen zijn namelijk in opspraak geraakt. Dat straks is de verkeersinformatie bij de ANWB, Dennis mooi. Er staan nu 15 files, 60 kilometer bij elkaar opgeteld. In het westen en midden van het land moet je nog rekening houden met plaatselijke dichte mist. Het zijn eigenlijk geen bijzonderheden qua files. Dus ik pik even de langste eruit. Dat is de A4 richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoetewoude-Rijndijk, 8 kilometer. En op de A28, Zwolle-Amersfoort, daar staat tussen Nijkerk en Leuste, 9 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, dan nu tijd voor dat récit savoureux. Oftewel een smeuig Frans verhaal. Over brandweermannen die klagen over blote dames. Onze correspondent Frank Renaud weet het naadje van de kous. Er was eens een actrice, Dolce Electra. Prima di fare porno. Uh... Maar deze Italiaanse actrice, no, u hoorde het daar al zeggen, no, no. is werkzaam in de porno-industrie. En zo verscheen ze in een recent nummer van het Franse seksblad Hot Video. Ook daar was niks ongewoons aan. Maar op de foto's in dat blad staat Dolce Electra bloot. En niet alleen. Ze staat er omringd door mannen. En over die mannen, daar is nou een rel over ontstaan. Want het gaat om brandweermannen. En ze staan niet op de foto met een waterspuit, maar omringd door naakte dames. En die fotoreportage, 14 pagina's lang, viel in verkeerde aarde bij de Franse Nationale Federatie van Brandweermannen. Vooral omdat de foto's genomen zouden zijn in een echte brandweerkazerne bij Parijs, waar de mannen ook nog vertellen over wat ze daar allemaal doen als er buiten niks te blussen valt. Jean-Marie Lengineau van de Brandweerfederatie. We zijn boos, zegt Lengineau, want dit is natuurlijk niet realistisch... en niet het beeld dat we van brandweermannen willen verspreiden. Op de pagina's staan de spuitgasten omringd door vier naakte pornoactrices met de tekst Wij houden van onze brandweermannen. We willen weten of deze foto's ook in een echte kazerne zijn genomen en of het echte brandweermannen zijn, zegt Lenschenot. Zijn federatie startte een intern onderzoek en stapte zelfs naar justitie. En de politie is zowaar aan het werk gegaan. Journalist Paul Jérôme van het Seksblad werd ondervraagd. Op pagina 22 zeggen? staat brandweermannen zijn heet. Heeft u dat geschreven? vroeg de politie. Ja, dat heb ik geschreven, zei journalist Paul Giron. 26. Op pagina 26 staat dat er feestjes met meisjes in kazernes worden gegeven, zei de politie. Bah non, ça, monsieur c'est pas moi c'est bien Nee, dat zeg ik niet, zei journalist Paul Giron. Dat vertellen de brandweermannen zelf. Ah, enfin, Zo ging het gesprek nog even door over de vermeende verhitte kazernactiviteiten. De politie wilde erachter komen wie de brandweermannen zijn... maar Hot Video heeft de namen niet prijsgegeven. Het tijdschrift vindt de ophef nogal overdreven, zegt journalist Jérôme. Als morgen mijn huis in brand staat, dan bel ik gewoon de brandweer. Al zouden ze bezig zijn met iets anders, ze rukken heus wel uit. En laten we er niet te veel drukte over maken... een hardwerkende brandweerman heeft ook wel eens recht op een verzetje.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 Hussein El Chafé, 26 jaar, doet verslag vanuit Alexandrië. Egypte na Mubarak. Sinds de revolutie bewaak ik met andere buurtbewoners onze wijk. We houden taxis, vrachtwagens en zelfs ambulances aan... en vinden wapens en gestolen goederen. Winkels, banken en restaurants worden overvallen. Voetgangers worden beroofd en autodieven en andere gespuis lopen vrij rond. Zelfs groenten en kleren zijn niet meer veilig. Tijdens de revolutie verdween de politie volledig uit het straatbeeld. Toeval, zei onze voormalige minister van Binnenlandse Zaken. Elke agent heeft onder zijn eigen verantwoordelijkheid... de afweging gemaakt om thuis te blijven. Aldus de minister. Volslagen onzin natuurlijk, dat wisten we meteen. Want er zijn 1,2 miljoen agenten. Besloten zij allemaal om niet meer te komen werken? Inclusief de verkeerspolitie? Toevallig allemaal ook nog eens op hetzelfde moment? Geloofde die minister dat echt? Niet dus, want kort na het aftreden van Mubarak... kwam hij weer met een andere mededeling. Alle ministers waren poppetjes waarachter Mubarak zich verschool. Elke beslissing die wij namen, zei de minister, was in feite Mubarak's beslissing. Hij gaf de politie het bevel om thuis te blijven. Maar eerst moesten we de gevangenispoorten openzetten en criminelen vrijlaten. Alsof ik me daar beter door ging voelen. Niemand wordt dus verantwoordelijk gehouden voor de veiligheidscrisis... waarin Egypte nu is beland. Niet de agenten die thuisbleven tijdens de revolutie... en niet hun baas, de minister van Binnenlandse Zaken... die zegt dat hij alleen maar bevelen uitvoerde. En ondertussen lopen 40.000 criminelen vrij over straat. Veel mensen geloven dat Egypte wel weer veilig wordt... als er een gekozen president komt. Dan vertrekt het leger en wordt de noodtoestand opgeheven. Ik weet niet of het zo eenvoudig is. Want wie moet ervoor zorgen dat het weer veilig wordt op straat? De politie. Maar die organisatie is nog niet hersteld van de revolutie... toen ze burgers weigerden te beschermen. Sterker nog, ik ben aangevallen door de geheime dienst van de politie. De politie had al een slechte naam voor de revolutie... en dat is er niet beter op geworden door het vrijlaten van criminelen. Ik neem het niet elke agent kwalijk. Ik zie een duidelijk verschil tussen een verkeersagent en een geheim agent. Maar veel Egyptenaren zien dat verschil helemaal niet. Ze haten alles en iedereen bij de politie. De nieuwe minister van Binnenlandse Zaken doet zijn best... het imago van de politiedienst op te krikken. Zo hangt er nu een groot spandoek op elk politiebureau met de tekst... Wij zijn er om het volk te dienen. Het staat er in koeienletters op. En nieuwe uniformen moeten agenten een fris en vriendelijk uiterlijk geven. Ik weet niet of het genoeg is om mij weer veilig te laten voelen. En voorlopig zijn de uniformen nog lang niet geleverd. Een bijdrage was dat van Hussain al-Shafi. Op weblogs.nos.nl kunt u deze en eerdere bijdragers van Hussain terugluisteren. Het is tien voor half acht. Amerikaanse president Obama heeft vannacht tijdens een toespraak in Washington de militaire interventie tegen Gaddafi verdedigd. De afgelopen dagen was er kritiek op het gebrek aan een duidelijk doel en vooral ook de rol van de Amerikanen. Correspondent Ron Linker in Washington heeft de speech bekeken en beluisterd. Ron, is Obama er nu in geslaagd de Amerikanen van nut en noodzaak te overtuigen? Ja, nou, dat is moeilijk te peilen hoor, zo kort na de toespraak. Hè. Maar minder dan de helft van de Amerikanen noemt die interventie daar gerechtvaardigd. Dus de president moest in eerste instantie gaan uitleggen waarom de VS uh, Libië hebben aangevallen. Nou, zijn eerste en belangrijkste argument was simpelweg het redden van mensenlevens. Uh, Gaddafi dreigde, zei Obama, een bloedbad aan te richten. En uh, Amerika kon het zich niet permitteren om langs de zijlijn toe te kijken. Some nations may be able to turn a blind eye to atrocities in other countries.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 Ik weiger als president eerst de beelden van massamoord binnen te moeten zien komen... voordat ik actie onderneem, zei Obama. Dus Obama noemde het niet letterlijk... maar het is toch een hele duidelijke verwijzing naar de genocide in Rwanda in de jaren negentig... toen met president Bill Clinton... waar Amerika eigenlijk te weinig deed om dat bloedbad te voorkomen. Nou, Zo'n situatie wil Obama niet dat hij zich herhaalt. Vandaar dat hij zei: hebben ingegrepen in Libië. Nou is er ook veel kritiek op de vaagheid van het einddoel van de missie. Hè? Is het nou de bedoeling dat... Gaddafi bijvoorbeeld wordt verdreven of niet. Heeft hij daar iets over gezegd, Ron? Ja, Obama ging echt in op dat kritiekpunt. Hij zei dat het verdrijven van Gaddafi te veel risico's met zich meeneemt. Uh, burgerslachtoffers met name. Maar ook, uh, dan zouden Amerikaanse militairen vrijwel zeker het land moeten binnenvallen. En zei Obama, zoiets hebben we in het verleden alles vaker geprobeerd. Het was niet bepaald een succes. To be blunt, we went down that road in Iraq. Regime change there took eight years... Thousands of American and Iraqi lives and nearly a trillion dollars is We kunnen ons in Libië geen herhaling van de oorlog in Irak veroorloven. Nou, dat was behoorlijk blunt, hè, bot. Maar ik denk dat daar wel kritiek op blijft op die vaagheid van de eindsituatie straks als deze missie in Libië is afgelopen. Want als het doel van die missie is het redden van mensenlevens, maar niet het verdrijven van Gaddafi, hè, degene die die mensenlevens bedreigt, ja, hoe voorkom je dan dat in de toekomst deze situatie, dit, dit scenario zich opnieuw gaat herhalen? Dat is een vraag waarop Obama ook vannacht geen duidelijk antwoord op gaf. Zei hij ook nog iets over de mogelijkheid tot ingrijp in andere onrustige Arabische landen? Want als je het hebt over geweld dat gebruikt wordt tegen mensen die verzet, zich verzetten tegen een regime... dan zie je dat toch ook in Syrië bijvoorbeeld en in Jemen? Ja, en dat is iets waar heel veel Amerikanen zich zorgen over maken. Hè. Waar is uh, de grens? Waar, waar, welk land gaan we niet binnenvallen, zou je kunnen zeggen? En ik denk dat dat een speech was die in dat opzicht veel Amerikanen toch op prijs stellen. Want de president heeft nu direct uitgelegd wat er voor de VS op het spel staat. En hij heeft ook. De contouren geschetst van militair ingrijpen door de Amerikanen. Kijk, Libië is een gebied dat voor Amerika, voor Amerikanen, nauwelijks belangrijk is. Het is geen strategisch gelegen land. Amerika is niet zo afhankelijk van Libische olie. En dus, zegt Obama, kunnen we alleen ingrijpen in conflict situaties in dit soort landen met een beperkte militaire inzet. Met een mandaat van de Veiligheidsraad en de hulp van bondgenoten. Nou, dat zijn drie hele keiharde voorwaarden die Obama stelt. En dat maakt dat het op dit moment ook niet echt waarschijnlijk is dat Amerika op korte termijn in zal grijpen... in sommige andere landen in de regio. Oké. Okay. Correspondent Rondlinker Linker in Washington. Dank je wel weer. Vijf voor half acht. De Nederlandse F-16 zijn gisteren voor het eerst in actie gekomen... om de no-fly zone boven Libië te bewaken. Uiteraard kolonel Johan van Deventer is de commandant... van de Nederlandse F-16 op Sardinië. En we hebben hem nu aan de telefoon. Meneer van Deventer, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is de actie van gisteren, de inzet van gisteren, verlopen? Ja, prima. Helemaal volgens plan. En wat betekent dat? Wat heeft u gedaan? Uh, nou, wij hebben gepatrieerd boven de Middellandse Zee, noord van uh, Libië. Wij hebben daar samengewerkt met een NATO-EWEX, zo'n radarvliegtuig. Wij hebben daar een paar keer moeten uh, bijtanken met een Nederlandse KDC-10, een tankvliegtuig. En zo hebben wij een paar uur een uh, verantwoordelijkheidsgebied kunnen, kunnen patriëren... en kunnen kijken of er verdachte vliegtuigen en of verdachte boten waren. En heeft u uh, verdachte vliegtuigen gezien of verdachte boten? Nou, daar kan ik tegen u natuurlijk niks over zeggen. Dat heb uh, ik gerapporteerd bij mijn inlichtingen mensen. En die gaan dat vervolgens weer in de NAVO-kanalen verder analyseren en uitwerken. Oké, okay, dat impliceert dat u misschien wel iets gezien heeft? Uh, ik heb uh, wat ik uh, moest rapporteren aan mijn inlichtingenmensen gerapporteerd. En die gaan ermee doen wat ze moeten doen. Meneer van Deventer, vliegt u er dan op dat moment met de Nederlanders alleen? Of zijn er dan meer naties actief? Nou, gisteren was het nog heel druk. Want de NAVO uh, had voor het eerst gisteren de vluchten. Daar heb ik in ieder geval ook nog Griekse vliegtuigen gezien. Maar voor de rest was de rest van de NAVO nog bleek, euh, niet klaar om de taken op te nemen. Er waren nog wel heel veel vliegtuigen in de lucht van de coalitie die daar al een paar weken vieren. En van wie krijgt u de commando's dan? Wij krijgen de commando's van de NAVO. Aha, goed. Zes uur non-stop vliegen, is dat, uh, is dat lastig? Want een paar keer bijtanken, dan maak je dus een, een lange dag. Uh, ja, een lange dag, inclusief de missievoorbereiding. U kunt zich voorstellen dat er heel veel informatie van NAVO-hoofdkwartier komt... waar we ons aan uh, we moeten en wat de vliegers moeten weten en kennen. Vervolgens uh, ben je op de grond ook nog wel even bezig met het vliegtuig. Dan nog zes uur vliegen. En achteraf moet er natuurlijk alles geanalyseerd worden en gediebriefd. Dus een lange dag en ook een lange zit. Maar begreep ik nou goed dat het in het begin niet helemaal duidelijk was... van wie je de commando's kreeg? Nee, het was hartstikke duidelijk. Oh, toch? Oké. Okay. Uh, wij... Ja, wij werken onder de NAVO-lijn. Daarom werken we ook met een NAVO-EWEX-vliegtuig. Alleen we zien nu een situatie dat de andere operatie zeg maar, parallel parallel nog loopt. Maar dat is, dat is een goede scheiding tussen gemaakt. Dat is wel duidelijk. Dat is, het is duidelijk um, of u mag schieten of niet, bijvoorbeeld. Nou, daar kan ik u natuurlijk niks over vertellen. Maar de, voor de vliegers is het heel duidelijk wat ze mogen. Hm. Zeg, verandert er voor u iets als de NAVO het helemaal uh, en definitief overneemt? Vanaf woensdag is dat. Het zou kunnen dat ons verantwoordelijkheidsgebied wordt uitgebreid, maar dat is nu nog wat vroeg om daarop in te spelen. Uh, wij weten wat wij momenteel uh, moeten doen en dat doen wij ook. Dat, zijn, dat is de controle van het wapenembargo boven de Middellandse Zee. En uh, voor de rest kunnen we het nieuws volgen wat er, wat er allemaal zou kunnen gebeuren, maar dat is voor ons nu nog niet van toepassing. Wij controleren het wapenembargo. Mm -hmm. Hoe ziet het programma voor vandaag de Raad? Nou, het programma van vandaag gaat redelijk lijken op dat van gisteren. Wij hebben gisteren laatst weer de tasking binnengekregen van de navo hoofdkwartier Dus ook vandaag gaat het Nederlandse kdc team techvliegtuig vliegen... en gaan de vier Nederlandse 16 vliegen. En dat zou ook een patrouille zijn ergens uh, noord van de kust van Libië... ter controle van het water in Barbo. Oké, okay. nou dank dat u ons eventjes uh, wilde een toelichting wilde geven... bij ons luitenant, kolonel Johan van Deventer.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 Radio 1, het NOS-journaal. De VS zal Gaddafi niet met geweld afzetten en duizenden doden in Japan nog niet geïdentificeerd. Goedemorgen, half acht is het, ik ben door op negens. Gaddafi moet vertrekken, maar de internationale coalitie zal dat niet met geweld afdwingen. De Amerikaanse president Obama maakte dat vannacht duidelijk in een toespraak. Volgens Obama heeft de VS al een keer geprobeerd een regime met geweld te veranderen en dat was buitengewoon kostbaar. We went down that road in Iraq. But regime change there took eight years, thousands of American and Iraqi lives, and nearly a trillion dollars. That is not something we can afford to repeat in Libya. Obama verscheen op televisie omdat de kritiek op de Amerikaanse deelname aan de coalitie toeneemt. Veel Amerikanen vinden dat het leger al druk genoeg is met de oorlogen in Irak en Afghanistan. De president wuifde die kritiek weg. Volgens hem was niet ingrijpen geen optie. Toch benadrukte de president dat Amerika niet langer het voortouw neemt. De NAVO krijgt de leiding over de operatie. Amerika draagt het commando morgen over. Last night. NATO decided to take on the additional responsibility of protecting Libyan civilians. This transfer from the United States to NATO will take place on Wednesday. Ja, morgen dus. De toekomst van Libië staat vandaag op dag en de agenda op een bijeenkomst in Londen. Tientallen landen zullen daar bespreken hoe Gaddafi onder druk gezet kan worden om op te stappen. Wie zijn de doden in Japan? Nog zeker 4000 lichamen zijn niet geïdentificeerd. Hele gezinnen zijn omgekomen. Daardoor is er niemand meer die de familie kan herkennen. Ook zijn veel lichamen door de tsunami meegesleurd. Mensen worden daarom ver van de plaats waar ze woonden of werkten gevonden. De politie geeft informatie vrij over kleding en uiterlijke kenmerken... in de hoop dat iemand ze daaraan herkent. Het aantal doden en vermisten in Japan is opnieuw bijgesteld. Het zouden er nu meer dan 28.000 zijn. Verdeeldheid in de Tweede Kamer. Gisteren stuurde het kabinet een brief. En daarin staat dat de nieuwe missie in Afghanistan pas volgend jaar begint. Terwijl het de bedoeling was dat de politietrainers al dit voorjaar naar de provincie Koenders zouden gaan. De ChristenUnie heeft vragen over de brief en wil meer duidelijkheid. D66 kan zich wel in het besluit van het kabinet vinden. Volgens fractievoorzitter Pechtold heeft het geen zin om dingen overhaast te doen. Ik ben geen zelfs aan. Misschien moeten we iets later uh, beginnen met, met de echte start van de opleidingen. Nou liever zo'n bericht dan dat men denkt... ach, we hebben gezegd, we beginnen al snel, laten we het maar doen... want anders uh, denkt de Kamer dat we weer afwijken. GroenLinks, de derde partij die nodig is voor een meerderheid... heeft nog niet gereageerd. Die fractie komt vanochtend bijeen om het standpunt te bepalen. Het moet afgelopen zijn met het geweld op en rond voetbalvelden. De KNVB heeft nieuwe regels opgesteld om dit tegen te gaan. Een taskforce onder leiding van Michael van Praag... geeft als advies dat de straffen strenger moeten worden. Zo moeten clubs sneller uit de competitie worden genomen. Die vechtpartijen die we net hebben gezien, uh -huh. die kunnen op dit moment maximaal leiden tot een voorwaardelijk uit de competitie nemen van het team. Uh -huh. Maximaal. Dat wordt nu gewoon uit de competitie nemen. Want we willen er gewoon vanaf. Michael van Praag, ook moeten er sneller zware schorsingen worden opgelegd aan spelers die geweld plegen tegen scheidsrechters. De KVB neemt alle adviezen over. En dat was Nieuwsoverzicht. Het Weerbericht van Weer Online.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 Vanavond zien we in het zuidwesten van het land wat wolkenvelden verschijnen. In de rest van het land is het helder en koelt het stevig af. Komende nacht neemt de bewolking verder toe en kan er vooral in het zuidwesten wat neerslag vallen. De temperatuur blijft in het overgrote deel van het land boven het vriespunt. Alleen in het noorden kan het kwik even onder nul komen. Morgen hebben we dan een compleet ander weerbeeld dan vandaag met bewolking en regen. Daarnaast trekt de zuiden tot zuidwesten wind aan tot matig kracht 4.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 ANWW verkeersinformatie met 80 kilometer in het hele land. In het westen en midden van het land komt nog plaatselijk dichte mist voor. En er zijn eigenlijk geen bijzonderheden. Dus ik pik qua files even de langste eruit. De A4 richting Amsterdam tussen Leidsendam en Zoete Rijndijk. 8 kilometer. En de A8 naar Amsterdam 5 kilometer voor het Koenplein. Ook 5 kilometer op de A9, ook maar Amstelveen. Tussen de knooppunten Bevenwijk en Velzen. En op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht. Daar loopt het vast tussen Zevenaar en het knooppunt Waterberg over 8 kilometer. Ook de A12, maar dan richting Den Haag. Tussen Zevenhuizen en Zoetermeer 5 kilometer. De beste klantrelatie? Onderhoud je met CRM-software van Archie.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 Die weet zeker dat hij miljonair kan worden, omdat hij automatisch meespeelt in de staatsloterij. Wilt u ook elke maand zeker weten dat u miljonair kunt worden? Ga dan nu automatisch meespelen en u krijgt een staatslotcadeau. Kijk voor meer informatie op staatsloterij.nl 7 minuten over half 8. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio In Journal. U kunt ons volgen op internetnos.nl of Twitter voor uw vragen en misschien ook antwoorden. NOS Radio 1. En wij hebben er vanochtend al even over bericht. Het feit dat de KNVB geweld op het voetbalveld zwaarder wil gaan straffen. bestraffen. Over amateurvoetbal hebben we het dan natuurlijk. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Maaike van Praag zei het vanochtend uh, al in onze uitzending. Geweld tegen scheidsrechters en collectieve vechtpartijen. Dat uh, zal zwaarder worden bestraft. Um, en dat was broodnodig. Heeft hij daar gelijk in? Ja, ik denk wel dat hij daar gelijk in heeft. De KVB is overigens al een groot aantal jaren bezig om te trachten uh, dit soort excessen in te dammen. Sportiviteit en respect is een heel groot traject beginnen ze mee bij de jeugd, proberen natuurlijk van alles, dat gaat uiteindelijk allemaal, zoals het zo mooi heet, om gedragsverandering. Maar dat neemt niet weg dat in de tussentijd er eh, toch nog te vaak en te veel echt excessen plaatsvinden. En daar gaat het hier dan ook om, hè. Echt eh, molesteren van scheidsrechters, collectieve vechtpartijen. En zoals je Michael van Braag inderdaad eerder hoorde zeggen, tot nu toe ja, mocht je daar dan voorwaardelijke straffen of mensen tijdelijk uit competities en nu willen ze wat dat betreft eh, veel sneller dat gaan doen, terugrechtelijk van vier naar twee weken terugbrengen en veel zwaarder straffen. Drie jaar lidmaatschap ontzeggen. Teams veel sneller uit de competitie halen. Nou, vele deskundigen zeggen altijd strenger straffen is uiteindelijk niet de oplossing. Maar wat ik ook heel goed vind in dit plan, het is ook niet de oplossing. Het is één van de oplossingen om een aantal zaken terug te brengen. En om helder te maken dat men hier echt van af wil. En dat roept men al een tijdje hard. En ja, men hoopt natuurlijk dat deze maatregel daartoe bijdraagt. Maar uiteindelijk met één miljoen mensen ieder weekend op de voetbalvelden, laten we dat niet vergeten, eh, zal het nooit eh, naar het nulpunt gaan. Maar goed, als dit meehelpt om het naar beneden te krijgen... dan is het in ieder geval een, een heel goed plan. En het is ook met, met open armen ontvangen zeg maar, door de bestuur. Het moet nu nog heel procedureel door allerlei commissies en dergelijke... maar uiteindelijk zal dit gewoon eh, geruisloos worden aangenomen. Ja, maar dus die strenge straffen moeten dus eigenlijk dat geweld gaan voorkomen. Tom, zal dat wel lukken? Want je zegt het al, 1 miljoen mensen... en dan verhitte koppen. Gaat ja. dat wel werken? Dan denken ze dan wel aan die straf? Nou, dat is natuurlijk altijd de vraag of het, op het moment dat iemand uh, zijn hoofd verliest... of hij dan denkt aan nou, de consequenties. Dat is meestal niet helemaal een kausaal uh, verband nee. op dat moment. Wat niet wegneemt dat als mensen misschien in hun omgeving horen... dat hele teams uit de competitie gaan, mensen wat dat betreft jaren hun hobby... daarna ook nergens meer mogen en kunnen uitvoeren. Want ze moeten allemaal wel eens keurig zo'n pas kunnen overhandigen... als ze op zondag spelen en op zaterdag. Uh, ja, je hoopt dat het ertoe bijdraagt. Maar uiteindelijk zit de oplossing natuurlijk in de, de cultuur van de club zelf, hoe zij hun jeugd opleiden, hoe zij ermee omgaan. Het voorbeeld van het profvoetbal, waar men ook wat dat betreft dit soort zaken... die natuurlijk veel minder daarvoor komen, maar wel die aanleiding zouden kunnen geven tot wil aanpakken. Het is een nogmaals onderdeel van een plan. Uh, ja, je zou zo hopen dat het naar het nulpunt gaat. Uh, we weten allemaal wel dat dat uiteindelijk niet zal lukken. Maar nogmaals, als het aan de vermindering bijdraagt, dan is het in ieder geval al zinvol. En je zei al dat het breed gedragen wordt, hè, dit idee. O ook door de clubs dus, begrijp ik? Ja, ik kan mij niet voorstellen dat er nog clubs zijn en besturen eh, die ergens zullen durven zeggen wat een onzin dit plan mm -hmm. laten wij eh, dus eh, waar je wel mee moet opletten is dat de sociale wenselijkheid om te roepen wij omarmen dit plan heel groot is, maar het daadwerkelijk eh, overgaan tot acties van clubs zelf als zij al misstanden eh, waarnemen of, of eh, dat het nog net niet zo ver gekomen is maar wel wekelijks al heel erg uit de hand loopt, ja daar zullen clubs echt zelf en of men die kracht heeft, eh, dat dat is wel een grote vraag, hoor. Dus het uh, mooi roepen, dat is zo'n geweldig plan, dat dus is één. Waar er ook echt naar gaan handelen en met name een beetje preventief durven handelen... dat uh, is nog een hele weg te gaan in het hele voetbal. Ja. Dan vanavond rond de arena worden geen rellen verwacht. Als Nederland speelt tegen Hongarije, dat wordt weer één feestende hossende oranje massa. Die dan, als het fluitsignaal heeft geklonken, gaat zitten voor een doelpuntenfestijn, Tom. Maar... Ja. Ja, wat kan dat zeggen over deze wedstrijd? Het Nels zelf heeft zo goed gespeeld. En ja, dan kun je niet anders als coach en alles in de omgeving zeggen dat het vanavond wel eens moeilijk zou kunnen worden. De Hongaren gaan weinig ruimte weggeven. Nou goed, alles is daarop van toepassing. Nederland speelt momenteel zo goed voetbal uh, dat je eigenlijk niet verwacht dat er ook maar enig groot probleem is. Dat is wat anders dan dat je een monsterscore mag verwachten, want die zijn heel zeldzaam in het voetbal. Dus het zou ook wel eens een hele gewone normale overwinning kunnen worden. En dan zijn we in Nederland soms ook nog een beetje teleurgesteld. Maar dan zou ik de mensen adviseren, kijk even naar de stand in de pool en bestel vast de kaartjes voor Polen en Oekraïne. En er zijn weinig landen waar dat kan. Dus Nederland gaat vanavond gewoon een hele normale, reguliere overwinning op Oeh. Hongarije behalen. Nou, dan spreken we weer morgenochtend weer. Het, Het zal toch maar gelijk worden. Nou, Tom, dankjewel. Joi. We hebben er nu al zin in 11 minuten. Over half acht is het weer naar het NOS Radio 1-journaal. Wij reizen weer af naar Maasdriel in Gelderland, even boven Den Bosch. Want Joris van der Kerkhof die steekt zich vanochtend in een wespennest. Wespennest dat Maasdriel heet. Want het is daar al jarenlang Geen mis, de wespen. hè? wespen. Joris. Ja, die wespen die zijn veranderd in schapen. Ja, klinkt goed. Ja, nou, <laughs> alem. Een van de kerkdorpen die uh, uh, uiteindelijk uh, Maastricht is geworden in 1999... is die gemeente naar een herindeling uh, opgericht... En vanaf die tijd eigenlijk alleen maar problemen geweest. Onderlinge problemen. Iedereen kent iedereen, maar iedereen lijkt ook ruzie te hebben met iedereen. In de loop van de dag wordt er een rapport gepresenteerd. De minister donder had gezegd... voor 1 april moet orde op zaken gesteld worden. Daarom wordt er vandaag bijna 1 april dat rapport gepresenteerd... door twee heren die... Hé, sloop mank. Dat is niet goed. Ja, dat roept bij het dorp, denk ik. Ja, ja, nee. Oh. Nou ja, donderen, die vindt dus dat er voor vrijdag eh, eh, eh, eh, duidelijkheid moet komen... over hoe het met de gemeente verder moet. U werkt voor het Huis- en Huisblad, meneer Lerendveld. Eh, hier, het carillon, eh, zit ook, u bent geblesseerd, eh, bij de voetbalvereniging. En eh, hoeveel raadsleden zitten erin? <hijfie> Als ze allemaal meedoen, hebben we er drie. Maar eh, we worden allemaal wat ouder, dus het wordt allemaal wat minder. Maar we hebben van alle politieke kleuren hebben we een uh, lid in ons team zitten... Ja. En uh, ja, dan moet je samen, uh, ondanks de politieke kleurverschillen... moet je toch samen één doel voor ogen hebben. Want ik wil ook even nuanceren wat je net zei. Je had het over dat iedereen ruzie met elkaar lijkt te hebben. Dat is het juist helemaal niet. Uh, alleen voor de buitenwacht hebben ze ruzie. Want als je, we hebben een hele mooie uh, kamer na afloop van de raadsvergaderingen. Dat noemen we de green room. Ja. En dan zie je dat iedereen gewoon heel gezellig, leuk met elkaar staat te, te, te, te, te, te, te praten. Dus eigenlijk is er helemaal geen ruzie zeg maar, onderling. Maar naar buiten toe worden de kleurenverschillen versterkt. En dat zorgt dan voor. Hoeveel burgemeesters zijn er geweest de afgelopen jaren? Ik heb ze niet uh, meer geteld. Ja. Uh, maar ik denk uit mijn hoofdstukken 4, 5. Uh, met de interim burgemeesters erbij. En wethouders die uh, met geld aan het klooien zijn. Uh, eigenbelang een beetje uh, niet helemaal goed hebben begrepen. Ja, dat, dat moet ik dan ook. Ja... Kijk, ik vind het wel lief hoor dat je, dat je het zo nuanceert. Het is het beeld van buiten in, in het, het, ieder geval. Klopt. En je moet niet te vergeten, dit was ooit een eiland. En uh, die mentaliteit heerst hier ook nog. En het voor zichzelf klo klooien vind ik een iets te zware benaming. Mensen hebben hier een achterban waar ze rekening mee houden. En daar proberen ze het vaak goed voor te doen. Wat niet wil zeggen dat die ene uh, wethouder waar je het over hebt... die uh, ja, zat fout. En daar was hij zichzelf ook uiteindelijk wel van bewust. Ik twijfel even, maar de druk van de buitenwacht, laat ik zo zeggen... was te, te, te zwaar om het te negeren. Ja, nou, werkt u voor het Huis en Huisblad, doet ook nog heel veel andere dingen... maar schrijft in ieder geval ook voor dat Huis en Huisblad. Woont hier sinds drie jaar weer in Adem, geboren en getogen. 23 jaar weg geweest, weer teruggekomen. En iedereen die voorbij komt, handje omhoog, hallo. Want als dat niet gebeurt, dan... Nou word je met de nek scheef aangekeken. En uh, ja, waarom zou je je beter voelen dan een ander? Dat is de mentaliteit die hier heerst... En iedereen zwaait gewoon naar elkaar en roept naar elkaar. En het feit dat het dan van buiten allemaal ruzie lijkt... dat is eigenlijk alleen maar van buiten het dorp. De dorpskernen die rommelen goed door en dat is niet echt een probleem. Nou, kijk, laat ik het zo zeggen. Je hebt het comité een betere maasdril wat is opgericht. Uh, mijn inzien is een hele goede uh, zet. Uh, maar de dorpen onderling, ja, die uh, hebben van oudsher wel wat uh, strijd met elkaar... maar niet uh, op haat- en nijdniveau. En het ene dorp mag elkaar beter dan het andere dorp... Maar die, het, het is helemaal niet zo erg als de Buitenwacht doet veronderstellen. Wat niet wil zeggen dat hier geen, uh, geen uh, foute dingen gebeuren. Ja, Absoluut wel. Een van de mensen die niet uh, uh, wilde dat ik met hem zou spreken... maar met microfoon in ieder geval, die zei net... er is iemand die hier stage moet komen lopen. Die woont in Italië. Bellasconi zou hier nog een hoop kunnen leren. Nou... Het is Maasdriel. Het wordt straks moeilijker om Nederlander te worden trouwens. De eisen gaan omhoog, maar of dat juridisch ook kan, gaan we straks hopelijk antwoord op krijgen. Eerst naar Dennis Mooi met nog steeds wat mist zie ik hè, in het midden- en westen van Nederland. Hebben ze daar last van op de weg Dennis? Uh, ja, ja, op sommige plekken zeker. Zo loopt het op de A4 richting Amsterdam. Uh, ja, erg stroef tussen Leidsendam en, en Zoeterwoude Rijndijk, 7 kilometer. Dat zou die mist ook mee te maken kunnen hebben. En uh, voor de rest uh, zijn er eigenlijk weinig bijzonderheden. Er staan 30 files, 100 kilometer bij elkaar. Ik pik even de wat langste de langere eruit. De A7 Horen-Zaandam tussen Pummer en noord en Weide Wormer 6 kilometer. En er staan een kapotte vrachtwagen bij Utrecht op de A12 richting Arnhem. Tussen de knooppunten Oude Rijn en Lunette staat 2 kilometer file. En is de rechterrijstrook ook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Minister Donneren van Binnenlandse Zaken scherpt de eisen voor het krijgen van de Nederlandse nationaliteit aan. Wie Nederlander wil worden moet in de toekomst tenminste het minimumloon verdienen. Ook moeten buitenlanders een taaltoets gaan doen en worden er strenge eisen gesteld aan het opleidingsniveau. Het kabinet wil mensen maximaal stimuleren om mee te doen in de samenleving en hoopt dat met nieuwe wetgeving te bereiken. Daar gaan we over praten met hoogleraar rechtsvergelijking aan de Universiteit Maastricht, René de Groot. Goedemorgen. Goedemorgen. Zal minister Donner het daarmee bereiken dat mensen maximaal gestimuleerd worden met die nieuwe wetgeving, denkt u? Het is natuurlijk altijd goed om mensen te stimuleren om uh, deel te nemen aan uh, het arbeidsproces. Uh, of dat op deze manier moet, uh, vind ik ten eerste de vraag. Ja, waar verbaast u zich het meest over? Uh, ik ben met name verbaasd over het feit dat een voldoende eh, kwalificatie voor de participatie in het arbeidsproces wordt eh, gevraagd. Dat is een eis die naast eh, het vereiste staat van duurzaam voldoende middelen. Dat is ook een nieuw vereiste. Dus eh, dat je het minimumloon moet hebben. Eh, die minimumloonseis wordt gesteld aan het gezin. De voldoende uh, gekwalificeerd eis voor participatie in het arbeidsproces... is een individuele eis. Uh, het kan dus zijn dat de ene echtgenoot er wel aan voldoet... en de andere echtgenoot niet. En het wil mee voorkomen dat er een grote kans is... dat juist vrouwen hier aan niet voldoen... zodat deze eis indirect discriminerend is. Daar zal uh, heel goed naar gekeken moeten worden. Want op zich is het natuurlijk niet vreemd, meneer De Groot... dat er dit soort eisen worden gesteld aan mensen die zich hier willen vestigen. Want ze moeten zich hier wel... Uh, kunnen handhaven. Ze moeten hier zelfstandig kunnen leven. Ja, ik vind het niet uh, vreemd dat die eis wordt gesteld aan mensen die, hier, uh, die zich hier vestigen. Tenminste de eis van voldoende middelen. Uh, je moet je alleen afvragen of je die vraag dan ook, of, of je die eis dan ook bij de naturalisatie moet stellen. Uh, het, als iemand om de een of andere reden niet voldoet aan de minimumlooneis en wij Betrokken toch toestaan in Nederland te blijven... dan is het gek dat je zegt, je mag wel blijven. Je mag ook, ook voor altijd blijven onder omstandigheden. Maar naturaliseren mag niet, want daarvoor moet je eh, zelfstandige inkomsten hebben. Ik vind dat niet goed. Als je duldt dat iemand in het land blijft en een, een verblijfsvergunning afgeeft voor een bepaalde tijd... dan moet die persoon op termijn ook in staat zijn om uh, te naturaliseren. Dat staat trouwens ook in het uh, Europees verdrag in zaken nationaliteit. Daar wordt in beginsel aangegeven dat uh, je na tien jaar uh, toelating en hoofdverblijf... als ik de Nederlandse terminologie uh, mag hanteren... Uh, naar die termijn uh, voor het naturalisatie in aanmerking zou moeten komen. Ja. En, uh, het lijkt ons ook iets wat, wat snel kan veranderen natuurlijk hier bedrijf zal maar failliet gaan en je zit opeens zonder baan en je voldoet niet meer aan de voorwaarden. Dat is inderdaad uh, zo. En die eis wordt kennelijk in de toekomst zo ingekleurd, dat staat niet in het wetsontwerp, maar zal ongetwijfeld in een kolo besluit komen ter uitvoering van het wetsontwerp, uh, dat je uh, op het moment van aanvraag uh, moet voldoen aan die minimumlooneis, ook gedurende de procedure uiteraard nog. En dat er uitzicht moet zijn dat je tenminste nog, te, uh, dat je tenminste nog één jaar dat die, aan die minimumlooneis hmm. voldoet. Hm. Nou wil dat kabinet, want dat is het laatste wij in het regierakkoord... ook de nationaliteit kunnen afnemen van mensen bijvoorbeeld als uh, crimineel gedrag vertonen. Wij hebben daarover niets gevonden in het wetsvoorstel, u wel? Nee, daar staat inderdaad helemaal niets uh, in. Ik ben, ik ben daar ook uh, heel blij mee. Want dat zou evident in strijd zijn... met het uh, Europees verdrag in zaken nationaliteit. En dat verdrag heeft Nederland geratificeerd. We zijn dus daaraan uh, uh, gebonden. Okay. Ontnemen wegens normaal crimineel gedrag mag niet. Uh, wat wel mag, is uh, ontnemen van de nationaliteit... als uh, het gaat om een criminele daad... die de ernstige belangen van de Nederlandse staat uh, raakt. Ja. Dus uh, bijvoorbeeld een aansluit... Op een minister. Nou, goed, niet afnemen van de nationaliteit, dat kan dus helemaal niet eh, juridisch gezien. Wel inleveren van de nationaliteit van het land van herkomst. Ook dat wordt als voorwaarde gesteld. Wat vindt u daarvan? Ja, eh, inderdaad, wordt nou voortaan, eh, als, als dit allemaal doorgaat, eh, geëist dat je afstand doet van je oude nationaliteit. Een belangrijk punt is trouwens ook dat er ook in staat dat Nederlanders die een vreemde nationaliteit eh, verwerven, hun Nederlanderschap verliezen. Ja. Eh, deze eis, of deze beide eisen afstand doen van de oorspronkelijke nationaliteit... en het verliezen van de Nederlanderschap als je buitenlander wordt. Eh, zijn eh, verliesgronden die in het verleden ook zo absoluut voorkwamen... in de Rijkswet op het Nederlanderschap... die zijn in 2003 eh, scherp genuanceerd. Er dus zijn een heleboel uitzonderingen eh, opgemaakt. En die uitzonderingen worden nu geschrapt. Dat is dus wel... Eh, ja, Weer uh, helemaal terug naar af. Ja. En dat is ook tegen de Europese tendens. Ja, en, en is het ook wel zo verstandig? Uh, misschien is het wel niet helemaal uw, uh, uw vakgebied, maar uh, zal dat wel um, goed opgeleide Amerikanen of Duitsers uh, overhalen hier naartoe te komen? Nou ja, hier naartoe komen we wel, maar naturaliseren dat natuurlijk niet. niet. Nee. nee. Absoluut niet. En is dat dus, lijkt me niet in het belang van, van ons land dan? Nee, ik, uh, mijn standpunt is dat het in ons belang is dat mensen die duurzaam in onze samenleving uh, wonen, ook nationaliteitsrechtelijk worden geïntegreerd. Dus dat ze idealiter op een gegeven moment zeggen van ik wil ook wel Nederlander worden. Maar voor een heleboel nationaliteiten is dat, uh, zou dat zijn van ik wil er ook wel Nederlander bij worden. Nee. Als de consequentie is dat je die andere nationaliteit verliest, dan uh, overweeg je die stap. Ja. U heeft uh, aardig wat kritiek uh, tegen deze plannen. Verwacht u ook veel weerstand? Ik eh, hoop dat er stevige weerstand komt. Eh, of dat, eh, die weerstand zo sterk is dat dat de meerderheid van de Tweede Kamer is, dat is natuurlijk nog maar de vraag. Ja. Bovendien moet het ook een meerderheid in de Eerste Kamer eh, eh, krijgen. En dat wordt natuurlijk wel spannend eh, na, mei, eh, na, na mei van dit jaar ja. als we weten van hoe daar dan de zetelverhoudingen zijn. Hoe de verhoudingen, de stemmingsverhoudingen ja, dit zijn. Het zal zeker kantje boord worden. Ja. Nou, dat hoop, we dan af. Ja. ja, prima. René de Groot van de Universiteit van Maastricht. Hij is hoogleraar rechtsvergelijking. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. In Libië neemt de spanning toe. De hoop op een overwinning onder Libische opstandelingen is namelijk groter dan ooit. Blijkt wel uit nationale en ook internationale media. Zo meldt Al Jazeera dat de Libische minister van Buitenlandse Zaken... Moussa Koussa in Tunesië zou zijn gesignaleerd. Hij zou het buurland voor een privébezoek hebben bezocht. Nou, wat de echte reden van zijn bezoek is, dat uh, zal snel duidelijk worden. Er wordt gespeculeerd dat hij zou willen overlopen. De website van Al Arabiya schrijft dat de voorzitter van de Arabische Liga Gaddafi ervan beschuldigt hem te willen vermoorden. Voorzitter, Amr Moussa komt tot die conclusie omdat Gaddafi nadrukkelijk zegt dat Moussa nooit president van Egypte zal worden. De relatie tussen de Arabische Liga en Gaddafi staat onder druk omdat de Liga de VN-resolutie over Libië meteen heeft gesteund. Het Engelse dagblad The Telegraph analyseert op de website... het belang van de Libische stad Sirte, geboorteplaats van Gaddafi. Het zou voor Gaddafi zijn Stalingrad zijn. Sirte is volgens de krant de politieke hoofdstad van Libië. Het zou voor de opstandelingen een belangrijke overwinning opleveren... als ze juist die stad zouden kunnen innemen. Maar de Libiërs maken zich op de staatstelevisie niet zo druk zo lijkt het. Zo wordt er gezegd dat er genoeg brandstof voor iedereen is. En dat zou ook in de toekomst zo blijven. In Japan blijft de situatie in de kerncentrale van Fukushima zorgwekkend. BBC meldt dat premier Kaan zegt dat zijn regering op maximale alertheid zit. Eerder werd plutonium gedetecteerd in de bodem bij de centrale. En bovendien is er ook zeer radioactief water gelekt uit de reactor. Ja, Er staat ook op de site Japan on Maximum Nuclear Alert op de site van de BBC. Eerder meldde het Japanse persbureau Kyodo al dat de regering de eigenaar van de kerncentrale een laatste waarschuwing heeft gegeven. Zo kan de regering het energiebedrijf Tepco nationaliseren. Die mogelijkheid wordt benut, mocht dat nodig zijn, om de problemen bij de nucleaire installatie toch onder controle te krijgen. Tepco wordt ook een slechte communicatie verweten. Ja. In Nederland konden voicemails van ministers worden afgeluisterd. Vorige week heeft dat gehoord. In Australië zijn computers van een groot deel van de regering gehackt. Australische krant Daily Telegraph schrijft dat er bij computers... van de Australische premier Julia Gillard. en Tenminste, tien ministers is ingebroken. Het ministerie van Justitie in Australië wil niet ingaan op de berichten. Het is de gewoonte van Australische regeringen... om niet in te gaan op het werk van veiligheids- en inlichtingendiensten... stelde de minister van Justitie, Robert McClelland. Het Britse Independent schrijft op de website... dat uh, tijdens het komende festivalseizoen... er een tekort aan nieuw muzikaal talent is. En daarom uh, zullen de grote hits tijdens de komende zomer gaan domineren. Veteranen zoals YouTube, Bon Jovi, Morrissey en The Cure... zullen volop te zien zijn. Op YouTube vertelt het wereld's bekendste wedstrijdverstoorder is wereldbekendste wedstrijdsverstoorde... Nee, dat hij een nieuwe stunt in gedachten heeft. Jimmy Jump wil een Catalaanse muts op het hoofd van Real Madrid-coach Mourinho zetten. <laughs> oh jee. Hij heeft echt een groot probleem. Zijn boetes, voor het verstoren eerder van wedstrijden... zijn de 100.000 euro al overschreden. En hij vraagt nu zijn 200.000 Facebook-fans om allemaal 1 euro te storten. Zodat hij de boetes kan betalen en die zijn volgende stunt kan uitvoeren. Hmm. Jimmy Jump, die officieel trouwens jean marguerite ico door het leven gaat, werd bekend door het verstoren van grote wedstrijden. Zo kwam hij uh, op het veld bij duels in EK's, WK's, hij uh, ook in de Champions League, een finale van Roland Garros en zelfs de finale van het Eurovisie Songfestival. Nou, op YouTube dus uh, vertelt hij um, dat hij een nieuwe stunt in gedachten heeft. Jimmy Jump? Ja. In de kranten ook nog wel over de kabinetsbrief over Kunduz. Er wordt veel over geschreven in de Volkskrant. Misschien wel een mooie foto. Straatbeeld in Afghanistan. Daar staat een politieagent met een veel te grote jas aan. En niets wat lijkt op een uniform, maar wel een mooie zwart-witte pet op. En een bordje. Stop, police. Een Afghaans gezin de straat over te helpen. Terwijl achter hem iedereen kriskras door elkaar loopt. Tussen Alles onder controle. Ja, toch. In Kunduz. Goed opgeleid. Goed. Wij gaan het daar later ook over hebben trouwens nog. Over de Koundouz-brief die het kabinet heeft gestuurd naar de Tweede Kamer. Met daarin meer duidelijkheid over die missie. Maar er zijn nog een boel vragen. Hoort u later meer over? We gaan het ook hebben over Libië. Eerder lukte het niet om Lex Runderkamp lang te spreken. Want de verbinding viel weg. Maar we hebben inmiddels even een gesprekje met hem kunnen opnemen. Vanuit Benghazi. Straks meer van hem. En natuurlijk ook meer over de situatie op de grond in Libië.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 van alle kanten. Stam.nl. Goedemiddag. Salarisadministratie kan efficiënter. Schep rust. Sdworks.nl.